Dit is Goldse Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. <middels> Goldse Kringen staat onder redactie van Els van Kemenade, Leonard Joosten, Gerard de Groot, Dimfie van Loon, Pim van Rij, Ben Lone. We hebben best wel een grote redactie, hè? De techniek is in handen van Stefan Eikenaar. En onze gasten. Ik zal ze aan u voorstellen. Dat is op de eerste plaats Christel van Neerven, nieuw raadslid. In de plaats gekomen van de betreurde Mark van den Hout. Ja. Van progressief akkoord goorlen. Pach. Proactief Proactief Pro Golen, wat zei ik eigenlijk? Progressief akkoord. Pro oh, dat is iets anders. Heel <laughs> anders. Proactief Pro Golen. Ja. Uh... We zijn toch ook... We zijn wel progressief. Kan je het zeggen? Ja. Ja, we zijn niet altijd akkoord. Maar het hoor. staat niet in de naam. <laughs> Met alles, ja. Dan Die hebben meteen. we Rob Marais en Piet Gelderblom van de Electro model Vliegclub Nieuwkerk. We zullen aan hen gaan vragen of dat iets dergelijks is als, als drones. We kennen beter drones dan elektromodelvliegers. We hebben als gast Jules Ausems in de rubriek De Verandering. Zij zal een uh, column uh, uitspreken. En dan hebben we tenslotte Ton Hoorn, ridder van Orion Nassau. Die moet nog komen. Nou, en daartussendoor hebben we onze muziekjes. Dat wordt een uh, mooi uur Golse kringen. En we beginnen met uh, Christel van Dierven. Welkom. Dankjewel. Vers uh, raadslid. Ja. Uh, niet gedacht natuurlijk dat je deze periode in de raad zou komen. Nee, zeker niet. Nee, niemand nee. zag natuurlijk aankomen dat Mark uh, zou overlijden. Nee. Nee, dat, uh, nee, dat is echt uh, heel onverwacht. En uh, zoals je al zei, is erg betreurd. Ja erg betreurd. Hè? Zeker, zeker. Ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja maar ik was natuurlijk een heel ja, prominent lid van Proactief Goorlen. Ja. Maar ook een, als mens, ook gewoon een heel fijne, ja, fijne collega, zeg maar, om mee te werken. Mm. Dus we missen hem als persoon, maar we missen ook zeker hem als, als lid. Ja. He, vanuit zijn betrokkenheid, zijn deskundigheid. Dus ja, hij wordt echt gemist. Ja. In hoeverre was die collega... In onze, in onze partij natuurlijk. In de partij. Ja, ja ik praat Dan heb dan je dan zo, uh, ja. zo wel met hem <laughs> samengewerkt? Uh, uiteraard. Uh, ja, je werkt samen in de zin van... Uh, je praat met elkaar over belangrijke thema's. Je discussieert met elkaar over thema's. Hij probeert uh, mening te vormen. en uh, Dus ja, dat, dat schept wel een band, uh, moet ik zeggen. Ja. ja, dus je bent vrij nauw op elkaar betrokken, merk ik. Ja, ja, ja je ja. was betrokken, je kende hem dus goed vanuit, ja. vanuit de achterban. Zat je ook precies in volgorde van, van, van lijst? Ik weet niet, ik heb dat niet gevolgd hoe dat precies gegaan is... maar was jij echt degene die meteen aan de, aan de beurt was? Uh, ja, uh, in de volgorde van de lijst wel... maar je moet dan ook kijken naar het aantal stemmen... die, uh, die uh, gehaald zijn zeg maar, bij de verkiezingen. En we hebben ook een, een lijstduwer, Henk van Bokstel... He, wel bekend hier in Goorle, die natuurlijk ook heel veel stemmen uh, heeft uh, getrokken. He, en volgens de kieswet wordt ook altijd gekeken: van, uh, zijn er dan andere mensen die meer stemmen, die ook veel stemmen hebben uh, binnengehaald? Ja, die moeten dan als eerste gevraagd worden. En Henk had meer stemmen dan jij? Uh, ja, Henk had uh, heel veel stemmen. Uh, uh, hij is uh, een van onze stemmentrekkers. Mm -hmm. He, en uh, goed, dus volgens de kieswet is het dan zo dat uh, de eerstvolgende uh, worden dan allemaal gevraagd. Uh, of uitgenodigd, zeg maar, om in de, in de raad uh, plaats te nemen. Uh, ja, goed. En Henk die, uh, gaf aan dat hij andere keuzes uh, had gemaakt. Nou goed, en dan ben ik de volgende in de, in de rij. Hij ja. is ambtenaar duurzaamheid bij de klopt. gemeente Golen. Ja. Zodat ze samen kunnen gaan, ambtenaar en raadslid, of kan dat niet? Zijn dat onverenigbare functies? Eh. Uh, dat is onverenigbaar, maar ook niet wenselijk om dat zo te doen. Ja. Zeker niet voor de persoon in kwestie natuurlijk. Ja. Uh, dat kan natuurlijk niet. Je hebt twee verschillende petten op. En, uh, nee, dus dat is niet wenselijk. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Maar daarna kwam jij? Toen uh... kwam ik, ja. ja, ja. Zeker. Ja, ik zag je natuurlijk al aankomen. Ja. Dus ik had er al goed over nagedacht. Want uh, ik was in de tussentijd namelijk ook in het bestuur van Proactief uh, uh, uh, pla had ik plaatsgenomen. En ook dat vond ik een hele prettige rol... Uh, dus ik had inderdaad nog nooit, uh, niemand had voorzien... dat ik in deze raadsperiode uh, ineens in de raad uh, gevraagd nee, zou worden. je zag het aankomen, je gebruikt niet het beeld. Ik zag de bui al hangen. Nu nee, absoluut niet. Nee. Nee. <laughs> nee, want als dat zo zou zijn... dan zou ik me destijds bij de vorige verkiezingen... nooit op een, op een hoge plek uh, hebben laten uh, plaatsen, uh, zeg maar. Hè, ik uh, was toen redelijk nieuw in de partij, nieuw als lid. Uh, uh, en bij het samenstellen van de kieslijst bij de vorige verkiezingen... Is natuurlijk, want we hebben maar twee vrouwen, zoals je misschien weet: Mario Emink uh, en ik. Oh, foei, maar twee. Ja, ja is dat jammer. Niet een beetje dus, slecht van jullie? Van dat, dat, dat is niet uh... slecht. Uh, wel uh, verwondert ons dat. Dus bij nou, deze, uh... <laughs> deze een oproep <laughs> aan de uh, vrouwen in Goorle die interesse hebben in, in politiek, maar met name om uh, uh, ja, gewoon ons Goorlijk uh, ook voor de generaties na ons uh, gewoon een mooie, fantastische uh, plek te laten zijn. He, die duurzaamheid en, en sociaal zeg maar, een warm hart toedragen. Ja. Nou, als je daarvoor in wil zetten en je bent vrouw, maar ook alle mannen. Kom eens een keer uh, langs bij een ledenvergadering uh, bij ons. En uh, ja, wellicht kunnen wij je verwelkomen. Ja. We zijn een echte partij met leden. Ja, zeker. Ja. Oké. Okay, ja, dus... uh, ja, we hebben echt leden. Ja. Ja. Dus mensen kunnen echt lid worden van proactief zeker. Ja, zeker. ja, zeker. Goed. Ja. En dat moet, je ook zeker doen. Ja, nee, dat moet je, je ook zeker doen. Je leert hier altijd weer. Hè? Bij ja. Golse Kringen, nou, ja. aan de hand van onze gasten. Goed. Ja. Uh, dat dat uh, uh, levert voor nogal wat mensen waarschijnlijk een dubbel lidmaatschap op. Want jullie zijn een plaatselijke partij. Ja, klopt. Je kunt niet uh, landelijk op uh, proactief stemmen. Nee, dat is waar. Want het is proactief Gohlen en niet proactief Nederland. Ja. Uh, We hebben leden die uh, uh, lid zijn van GroenLinks... Dat is te verwachten. En zoals je inderdaad misschien weet... of de mensen thuis eh, proactief komt voort uit groenlinks scholen. Dus wij eh, omarmen ook het gedachtegoed van GroenLinks. Eh, alleen we hebben ervoor gekozen om een lokale partij eh, te zijn... om ook onafhankelijk en autonoom te kunnen blijven. Eh, dus dat is ook de overweging waarom wij geen, ons niet, niet... nu ook nog aansluiten bij GroenLinks. Maar we willen vooralsnog... Eh, eh, ja, lokaal blijven, onafhankelijk. Dat, maar we uh, dus wel willen jullie vasthouden lezen. ook volgend jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen? Uh, vooralsnog, zeg ik. Hè. Dus uh, er wordt wel eens ooit gedacht van uh, wat zullen we doen. Maar er is uh, eigenlijk uh, nog verder het gesprek niet over gevoerd. Uh, de, onze autonomie die we nu hebben, die bevalt ons eigenlijk prima. Ja. Oh, het zou ook kunnen dat GroenLinks met de gemeenteraadsverkiezingen... gaat doen in Goorland. Dat zou kunnen. Ik heb daar nog niks uh, over gehoord... Uh, maar uiteraard zijn er wel contacten met GroenLinks... ook zeker in Tilburg en ook ja. regionaal. Ja. ja, de afdeling ja. Goren valt onder de afdeling Tilburg inderdaad. Ja, klopt, ja. Hoe zeggen ze dat in de vliegerwereld... wanneer je de wind hebt die, die het vliegtuigje doet stijgen... Thermiek heet dat. Hè? Thermiek, ja, termiek, dat ja. zat ik nou te zoeken. Ik kon het woord niet vinden, maar de thermiek van GroenLinks, zou die niet erg profijtelijk zijn voor, uh, voor Proactief Goorl? Ja, dat is natuurlijk wel iets waar we het uh, wel eens over hebben gehad, inderdaad. Van, hè, moeten wij niet uh, gebruik maken tussen aan, aanhalingstekens van het succes? Maar toch hebben wij gezegd dat succes is mooi, uh, juichen we ook echt toe. Maar toch vinden wij die uh, onafhankelijkheid, wij worden niet gestuurd door uh, landelijke kaders of landelijke uh, mensen en visies. Die onafhankelijkheid uh, vinden wij uh, tot nu toe een heel groot ja, goed. Maar je wilt toch straks niet in de positie komen dat je de concurrent bent van bijvoorbeeld GroenLinks? Als dat zover zou komen, dan krijg je natuurlijk een ander gesprek. Maar zover is het nu nog niet. Zover is het nog niet. Nee. Waarin zitten de verschillen, denk je? Tussen GroenLinks en Proactief geworden? Uh, die zijn er niet zo heel erg veel. Uh, alleen dus de, de, de autonomie, de zelfstandigheid en de lokale gerichtheid. Dat, dat is wat ons natuurlijk kenmerkt. Ja. Maar qua gedachtegoed, hè, zoals ik zei, de thema's duurzaamheid en sociaal, sociaal zijn. Uh, dat zijn wel uh, onze belangrijkste waarden. Ja. Ja. Hè, en die komen natuurlijk ook heel sterk overeen met de waarden van GroenLinks. Ja. Ja. Christel, wat is jouw achtergrond? Wat breng jij mee als je daar op die raadzetel gaat zitten? Wat ik meebreng? Ja, wat breng je mee? Uh, uh, uh, betrokkenheid. Betrokkenheid. Uh, volgens uh, onze fractievoorzitter, uh, die heeft een stukje geschreven... Over, ik hoor van allemaal andere geluiden. Ja, ja, dat is de dat is gang. Ja. gang. Ja, zo gaat dat, hè? Ja, oh, daar komen ze al voorbij. Boom. Ja, wat hij. Uh, uh, nou goed, uh, de visie natuurlijk, hè? Het, het, het, het hoog in het vaandel hebben van, uh, van duurzaamheid, uh, zorg voor milieu, onze omgeving, ook voor de generaties uh, na ons. Uh, en uh, ik vond het stukje wat uh, onze voorzitter, uh, fractievoorzitter uh, Mark van Oosterwijk heeft geschreven op onze site. Uh, de verbindende kwaliteiten. Uh, dat vond ik wel een hele mooie. Maar ja, dat dus heb we misschien ik niet allemaal gelezen. Maar, maar wat, ja. wat schreef hij zo over jou dan? Wat hij over mij schreef? Ja, van alles. Ook wat ik doe en uh, waar ik vandaan kom. En, ja, <laughs> maar dat dit was... Wel... vond ik wel mooi dat hij dat, uh, dat, hij dat zo op had geschreven. Ja. Ik denk, ja, dat, dat kan me voorstellen. Ik ben iemand die... Uh, ik hoef niet per se zelf op de voorgrond te staan. Dus dat was ook wel... Dat ik dacht van ja... Die raad zit je wel op de voorgrond. Maar... Um, uh, ik hoef niet op de voorgrond te staan ik, ik, ik zet me echt in voor golen, voor de maatschappij, voor de mensen voor de omgeving, voor de natuur en uh, het gaat niet om mijzelf en ook dat sluit ook aan bij proactief wij zitten daar niet voor onszelf uh -huh. wij zitten daar om onze waarden en onze idealen zeg maar, uit te dragen en te realiseren wij zijn geen haantjes die op de voorgrond hoeven te staan wij, zijn, wij ja. doen niet aan borstklopperij uh -huh. en, uh, nou goed, en dat neem ik dus uh, dat is ook mee ja, ja, ik had eigenlijk twee vragen. Mijn eerste vraag is een beetje ondergesneeuwd uh, geraakt. Okay. Maar, maar van waaruit, uh, hoe kom je tot, tot deze keuzes, deze standpunten? Wie ben jij dan? Waar kom jij vandaan? Waar ik vandaan kom? Ik kom uit uh, Oost-Brabant, zoals je misschien hoort. Ik heb een ander accent dan de meeste mensen hier in Golen. <lacht> <lacht> ik kom uit Oost-Brabant, uh, dorp Stiphout. Uh, inmiddels uh, onderdeel van de gemeente Helmond. Maar zoals dat hier ook gaat, uh, je houdt toch vast aan de naam die... Uh, Waar je geboren en getogen bent. Ik ben uh, dus geboren en opgegroeid in Stiphout, in de buurt van Helmond. Uh, ik, heb, uh, ik ben daarna naar Nijmegen gegaan. Daar heb ik gestudeerd. Uh, en toen ben ik in wat, Nij... wat, wat gestudeerd? Ik heb uh, uh, communicatiewetenschap gestudeerd. Communicatiewetenschappen. Ja. Ja. En, ja. Altijd ja. nuttig als je de politiek in gaat Altijd handig, ja. ja. ja. Ook in mijn ja. werk, ja. <laughs> ja, klopt. En toen zijn wij in. Ik ben getrouwd ook uh, in Nijmegen, overigens wel met iemand uit Tilburg. Uh, wij zijn toen in halverwege de jaren negentig uh, naar Tilburg verhuisd en in 2007 naar uh, Goorlen. Oh ja. Dus dat is uh, ja, dat eigenlijk uh, uh, mijn looppad tot, tot nu toe. En dan ben je de in die communicatie uh, gaan werken ook? Nou nee, ik heb geen uh, communicatiefunctie, maar ik zeg altijd wel, uh, in alles wat je doet is communicatie een van de belangrijkste uh, aandachtspunten wat vaak vergeten wordt. Uh, wat ik doe op dit moment is, ik heb een eigen bedrijf, ik ben ZZP'er. Mijn, uh, op HR-gebied, uh, dat is uh, zeg maar wat vroeger personeelszaken of PO was. Dat heet tegenwoordig heel chic: human resources. Uh, ik ben uh, bezig op de terreinen ziekteverzuim, duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en arbeidsomstandigheden. Uh, wat ik uh, doe, is eigenlijk de mensen helpen uh, in hun werk om op een prettige manier met energie hun werk te kunnen doen. Uh, en ook daar leidinggevende bij uh, te helpen en te adviseren. Ik geef bijvoorbeeld ook heel veel uh, cursussen stressmanagement. Hoe kan je ervoor zorgen dat je zelf energie haalt uh, uit je werk? Geef mijzelf superveel energie. Dus, <laughs> <laughs> het is ook een beetje, ja, je groeit aan naartoe, ja. zeg maar. Uh, en daarnaast ben ik uh, docent op een ja. hbo, op uh, Avans, als ik dat mag zeggen. Op de Academie voor Deeltijd. Waarom zou je dat niet mogen zeggen? Weet ik niet, misschien een nee, reclameafsprake nee, nee. of rustig. zo. Maar, uh, op bij Avans, Academie voor Deeltijd, daar ben ik docent. Hmm. Uh, uh, op de opleiding HRM. HRM. HRM Human, Resources, Human Resources, Management. Resources Management. Ja, ja. En de Academie voor Deeltijd uh, uh, is een, een onderdeel van, uh, van Avans, die een deeltijd, dus aan mensen, een volwaardige HBO-opleiding aanbiedt. Dat zijn dus uh, volwassenen die vaak al werken en naast hun werk één dag in de week uh, lessen komen volgen om nou, van het. daaruit dat uh, een hobby ja, te kunnen halen. In die sfeer. Oké, okay. ja, ja. ja, leuk. Nou, dat vind ik uh, echt superleuk. Ja, ja, zeker. Ja, heel uh, zinvol. Je bent met volle overtuiging Zzp of, of is het uh, die discussie in buiten ja. of uh, zondag? Ik weet niet of jullie gezien hebben. Ik heb het niet gezien. De, ja. Gaat het tussen de vrouw van het FNV en een uh, jong VVD-kamerlid die voorheen ook uh, voorzitter was van voor ja. de jongeren? Uh, ja Ik weet zo je naam. Maar, maar het ging ja. daar over ZZP, of dat nou uh, ja, iets is wat je moet willen... of dat dat toch een beetje een zorgelijke ontwikkeling is... dat ja. er steeds meer mensen die richting op gaan? Ja, ja. ja de, de, de, veel mensen zijn het ook eigenlijk gedwongen om, om ZZP'er te worden. En dat is natuurlijk geen wenselijke situatie. Mm -hmm. hè? Hè, dat is ook, als ik me probeer te verplaatsen in die mensen zelf... dat is echt een hard gelag. Mm -hmm. hè? Want ik weet, dus als ZZP'er is het keihard werken. Uh, ik ben ZZP'er geworden uh, uit eigen keus. Ja. Ja, ja, gewoon puur vanuit mijn overtuiging: van uh, ik wist wat ik uh, wilde met mijn werk. En ik dacht van als ik dat kan doen, dan geef het me dat energie. En als je dus voldoende energie uit je werk kan halen, dan werk je lekker en dan werk ja. je goed. Ja. Dus ik, ik heb daar bewust voor gekozen. En, uh, uh, en daarbinnen, zeg maar, toen ik daarmee gestart was, heb ik ook inderdaad uh, een oude droom die ik al langer had, maar nooit de kans voor had gehad. ...opgepakt om dus inderdaad ook docent te worden. Ja. Dus uh, vandaar dat ik op die twee uh, poten sta. me lijkt ja. dat je wel uh, de aandacht krijgt als je daar voor de groep staat, of niet? Ja, ja dat gaat goed. Ja, oh, leuk, is leuk, leuk. Ja, <laughs> leuk, leuk, ja. Leuk. ja het, het, ik vind het prima. Nee, want het is echt, hè, als je doet wat je, wat je, wat je, je zinvol ja. vindt... ...wat jouw zinvolheid geeft... ...ja, dan gaat het eigenlijk vanzelf. En dan maakt het niet meer uit hoeveel werk je hebt of hoe hard je moet werken. Hoor. Dan doe je dat met plezier. Want ja, ja. Ik, zie, ik zag op de site dat jij de aandachtsgebieden van Mark ook hebt overgenomen, hè? Dus welzijn, gezondheid en het sociale domein. Ja, ja van Mark en van hè, ja, ja, want Mark van Hout had, uh, had de ruimte, handen. inderdaad. Ja. Ja. Ja. Heb jij daar iets aan, aan of heeft dat uh, raakvlakken met wat je nu doet? Uh, in, uiteraard, het gaat om uh, zorgen voor anderen. En ik heb ook heel lang in de zorg uh, gewerkt. In de dus, zorg. dus voordat ik uh, dit deed... Okay. Heb ik uh, iets van 23 jaar in de zorg gewerkt. Maar wel altijd op HR-afdelingen. Maar ik ken wel ja. de zorg uh, van binnenuit. Ik weet hoe het werkt. Ik ken de cultuur. Ik ken de mensen. Dus uh, vandaar ook dat ik het uh, prettig vond om die portefeuille te mogen doen. Ja. ja. ja. Dankjewel, Stefan. <laughs> Hebben we nog tijd voor een laatste vraag? Uh, het is al uh, Of moeten twintig. we afronden? Nou, een beetje af gaan ronden. Een beetje af gaan Ja. ja. Een beetje afgeronden. Laatste beetje. vraag dus. En wat zijn jouw plannen? Wat zijn mijn plannen? Ja, uh, Nou, in ieder geval wil ik uh, hoop ik raadslid te mogen blijven tot aan de volgende verkiezingen. Dat is maar kort. <laughs> dat is maar kort. Ja. Ja. En, uh, want ik neem aan dat je bedoelt mijn plannen als raadslid. Als hè? raadslid, ja, precies. Ja, ja. ja. Um, wat zijn mijn plannen? Nou, op de, ik, ik ben er nog maar net hè. Ja. En ik ben me nu echt uh, aan het inlezen en aan het verdiepen. Mm -hmm. Want ik moet wel zeggen, uh, pas nu kom je echt diep in de materie. He, je kreeg als bestuur en als lid krijg je wel alles mee. Maar nu ga ik er echt dieper in en ga ik ook. Dus ja, daar ben ik echt nog volop aan het doen. Dus mijn plan is om zo snel mogelijk uh, dat goed uh, ingewerkt te raken. Um... Uh, en ik vind ook het, het, het initiatief van onze burgemeester over die Golse democratie. Agile. Ja. ja. Dat spreekt, nou, <laughs> nou, dat spreekt me heel erg aan. Dat, uh, dat komt ook wel uh, overeen met mijn eigen visie, zeg okay. maar, mijn eigen missie. Ja. Dus ik wil me daar ook wel actief ja. voor inzetten. Nee. Wat overigens ook gaat gebeuren. Ja, ja. Hè, dus wij als raadsleden, wij gaan er ook allemaal actief mee aan de slag. Aller dus, laatste uh, vraagje. Ja. Heb je je mede een speech al gehouden? Of doen ze daar niet aan in de raad? Ja, dat zeggen ze over wel. Nou, mijn, eerste, mijn enige raadsvergadering als lid tot nog toe was mijn installatie. En dat vond ik al imponerend genoeg. We hebben daarna wel een commissievergadering gehad. En toen heb ik wel iets gezegd. Uh, ja, iets ik gezegd. heb het gedurfd. Ja, het <laughs> schijnt voor iedereen in het begin wel spannend te zijn. en voor mij dus Nou, ook. dit was Christel oh. van van nieuwe raadslid voor Proactief groen. Nou, veel succes en fijn dat je in de studio was. Dank je wel. Ja. En dan gaan we naar onze elektromodelvliegclub Nieuwkerk. Wat zijn dat? dat Elektromodelvliegen. <laughs> wat, wat, wat? Ja, het woord zegt het al. Hè? Wij vliegen. Jullie vliegen. En we doen dat met elektro-aangedreven zweefvliegtuigen. Het is dus elektro-zweefvliegclub Nieuwkerk. Ja, maar jullie staan op de grond. Wij staan op de grond. Ja, wij, ja. ja de vliegtuigen vliegen. Ja, en wij besturen ze... Huh? Gelukkig wel af en toe. Ja, er zijn ook wel scresjes natuurlijk. En dan hoop ik niet dat je dat heeft gewoon wel gelijk ja. ja. Oké, okay. hoe komt iemand erbij om dit te gaan doen als hobby? U bent ermee begonnen, hè? Ik heb weet, ik begrepen. Ik weet het niet meer. Het is, weet het niet het meer? Het is zo lang geleden. Ja. Ja, het is altijd een, een passie geweest. Van, van kind af aan, als ik een vliegtuig zag, als ik een vogel zag... Alles wat vliegt, vlieger, dat heeft mij altijd aangetrokken. Ja. En uh, toen ik in de vijfde klas van de lagere school zat... heb ik van mijn ouders het eerste modelvliegtuig gekregen. Een bouwdoos. Zo. Dus, zo, zo. Ja, dus ik weet niet meer hoe de passie begonnen is... maar ik weet wel dat die nog steeds niet geëindigd is. Ja. Ja. En het is modelvliegen. Jullie maken ze ook zelf, hè? heb ik begrepen, van de site. Vaak wel. Ja, je kunt het eigenlijk allebei doen. Je kunt helemaal vanaf niks, vanaf een tekening met materialen een vliegtuig bouwen. Uh -huh. Dat is het ene uiterste. Het andere uiterste is dat je een bijna kant-en-klaar vliegtuig koopt. Okay. Wat je eigenlijk alleen maar in elkaar hoeft te zetten en je kunt meteen vliegen. Ja. En daar zit ook van alles tussenin. En moet je dan iets van techniek afweten? Dat is wel handig. Ja, je moet, wel. Je moet wel handig, je moet wel handig zijn met je, met je handjes. Ja. En ook wel een beetje verstand hebben van elektronica. Want het is natuurlijk een elektro-aangedreven vliegtuig. En de ja. zender en ontvanger is ook elektronica. Maar tegenwoordig zijn die dingen ook meestal wel zo kant en klaar... dat je er niet zo heel erg veel diepgaande kennis van hoeft te hebben... om het ook te kunnen gebruiken. Oké. Okay. Ja. En het is modelvliegbouw. Bouwen jullie vliegtuigen na? Dat je zegt van nou, dat is een mooi vliegtuig. Ik noem maar wat, een tweedekker... Ja. En uh, dat dus, gaan jullie dan namaken? De mogelijkheden zijn eigenlijk onbeperkt in onze hobby. Uh, wij hebben dan gekozen voor zweefvliegen... omdat wij ja, motorvliegen niet zo geweldig leuk vinden. Maar ook in de zweefvliegerij kun je gewoon schaalmodellen bouwen, noemen ze dat. En een schaalmodel is een model wat nagebouwd wordt... van een echt model op een bepaalde, bepaalde schaalgrootte. grootte. Ja. En ja, dat is altijd mogelijk. Maar dat is ook mogelijk in de, in de motorvliegerij. Je hebt... Mensen, en die zijn helemaal lyrisch van motorvliegen. En die vliegen ja. bijvoorbeeld met jets. En die bouwen dan zo'n Russische jet naar. Of zo'n Starfighter. Ja, dat, uh, Wat koos... is het verschil tussen motorvliegen en elektro? Nou, wij vliegen met een elektromotor. En ook. <laughs> om het moeilijk te maken. Okay. Je hebt brandstofmotoren en je hebt elektromotoren. Okay. Ja. Ah, ja. En, en wij oh, ja. zitten in een stiltegebied. Hetzelfde. En uh, daarvoor hebben wij ook bewust gekozen... Uh, om met onze hobby elektromodel vliegen. Daar... Kunnen gaan vliegen. Want als wij daar zouden vliegen met brandstofmotoren. Oh, ja. dan, uh, ja, dan er zit een ja. accu in, Er zaten zitten we daar in, niet langer. Ja. Het? Ja. het grote verschil tussen een motor zweefvliegtuig en een motorvliegtuig is dat wij de motor alleen maar gebruiken om het vliegtuig op hoogte te brengen. Dan gaat daarna zo snel mogelijk die motor uit. En dan willen we dus gebruik maken van de termiek waar je ah, net al, al over had. Ja, die om zoveel mogelijk hoogte te winnen en ook zo lang mogelijk boven te blijven. En die motor die gaat pas weer aan op het moment dat we te laag zijn eh, gezakt. Of als ze hem even nodig hebben om een goede landing te kunnen maken. Maar die motor is echt alleen maar om hoogte te winnen. Oh ja. Het is er bijna noodzakelijk kwaad, kun je het wel zeggen. Oh, ja. Ja. Ja. Zeg en raak je, ja. raak je ze dan niet kwijt uh, in die thermiek? Uh, dat kan heel hoog gaan. Het kan heel erg hoog gaan. Ja. Daar hebben we die besturing weer voor. Oké, okay, maar ondanks als de motor uitstaat... Ja, kan hij toch zo hoog kun gaan. kun je hem toch nog besturen. Ja, ja hoor. Er zitten uh, ja, zit heel, ja, ja. Ja, zit heel veel stuurfuncties in. Dimpje, wij ja. weten hier ook bijna niks van. Hè? Dus, dus we kunnen hier nog... <laughs> Daarom ja. heb ik je uitgenodigd. We zoeken nog nou, zo leden. dus je ja. bent van harte welkom. Ik, he? uh, ik liet het woord drone vallen. Ja. Uh, hoe uh, plaats je dronen in dit verband? Is dat een nieuwe ontwikkeling? Is dat hetzelfde met, met andere dingen? Of, of wat is dat eigenlijk? De drone. Ja, een drone, een drone is eigenlijk, ja, je zou het bijna zo doorontwikkeling kunnen noemen van de helikopters, die vroeger had, modelhelikopters. Maar een drone is over het algemeen is een, een vliegtuig of een vliegend object met een aantal propellers. Wat uh, heel veel elektronica in zichzelf heeft, waardoor het stabiel blijft vliegen. En dat maakt een drone ook heel uh, uh, toegankelijk voor mensen met heel weinig uh, behendigheid om te vliegen, om toch met zo'n ding te kunnen vliegen. Ja. En ook drones heb je in allerlei soorten en maten. En drones die worden bijvoorbeeld ook gebruikt voor bewakingsdoeleinden, Die worden gebruikt om reportages te maken voor sportevenementen. Fotografie. Uh, er worden ook races meegehouden. Dan zit er een cameraatje in. Dan heeft die piloot een bril op. En die kijkt door het cameraatje heen. En die vliegt allerlei trajecten. Het gaat vooral heel erg hard. En het is uh, niet ons ding. Het is een hele nee. mooie hobby, maar het is niet ons ding. Nee. Nee. Hoe Hoe Bij jullie op Nieuwkerk uh... geen drones. Okay. Bij ons op Nieuwkerk <laughs> nee. geen drones. Nee. Okay. Nee. Hoe groot is zo'n... Uh... Zweefvliegtuig van jullie? Die vraag kun je best aan Piet stellen. Piet, hoe groot ja, is die? Zeer variabel weer. Hè? Okay. Ik heb er zelf een gebouwd en die is 6 meter spanwijdte, de vleugels. Oh, zo groot. Zo groot. En no. We zijn nu bezig met een vliegtuigen. dat is 1 meter 50 spanwijdte. Okay. Maar die grote weegt 14 kilo. 14. En die van 1,50 meter, 50, die weegt 1 gram per centimeter. Dus de vleugel weegt 149 gram. Dat is het leuke in onze hobby. Je kunt alle facetten bepalen. Je kunt een heel licht vliegtuig bouwen. Ik ben nu met een ander clublid bezig. Elke dinsdagavond te bouwen. Uh, dan bouwen we een vleugel van schuim. En die bekleden we met glasvezel. Daar doen we carbon tussen. Daar zetten Kevlar stroken in. Waar we de scharnieren mee aansturen. Met vacuumeren doen we dat. Vacuum trekken. Zetten we dan in een oven. 14 uur onder 40 graden. So. Dus dat is eigenlijk wel het, een, een hoog niveau van model bouwen. Maar ja, dan groei je door de jaren heen. En als je dan nog een maatje vindt, ook een jonge, jonge gast van 30 jaar. Maarten Jacobs mag gerust genoemd worden. Is uh, vanaf zijn 12 jaar lid bij ons. En uh, ja, dat is gewoon ontzettend leuk om dan toch met dat leeftijdsverschil... totaal niet merkende ja. elke ja. dinsdagavond in je modelbouwruimte... met dit soort projecten bezig te zijn. En daar hebben jullie een ja. grote... Schuur, uh, ja, waar schuur, jullie met z'n ja. allen samenkomen en iedereen is zijn eigen vliegtuig uh, aan nou, het bouwen? Ze niet helemaal. We hebben niet een clubhuis of zo. Okay. De, de meeste leden hebben wel thuis een ruimte waar ze kunnen bouwen. Dat is in de schuur of in de garage of in een aparte kamer. En we zoeken elkaar ook heel vaak op. We hebben al een keer bij Piet thuis we hebben al een, keer een project gehad. Daar zaten met, met vier mensen zaten we gewoon hetzelfde model te bouwen als het ware. Een serie van hetzelfde model. Ik heb met Piet samen een keer een, een hele winter op een, op een mal van een Romp zitten bouwen... van een vliegtuig van 3,60 meter. En zo zie je iedere keer weer combinaties van leden ontstaan... die met een leuk bouwproject bezig ja, zijn. Ja. En in de zomer zijn we natuurlijk uh, elke dinsdagavond en elke zaterdag... en nou, met pensioen zijn hopelijk ook wat vaker... Ja. zijn we lekker op ons veld te vinden aan de Aalse Dijk. En dat is echt genieten hoor. Ja, ja, het de... ook voor, voor uh, toeschouwers, voor kijkers leuk om, om... of houden jullie daar niet van? Dat Jawel wel. hoor, absoluut. Ja, ja, ja. zeker weten. Nou, ja. En zullen we eens kijken, Christel, of er veel vrouwen zijn uh, in de vereniging? Dat, uh... Helaas niet, Christel. Nee? nee geen één? Nee. Ja. Ja, er, er zijn wel vrouwen die modelvliegen. Ja? Maar helaas niet in onze club. Ze zijn ja, welkom. Ja. Dus, ja, ja. ja, misschien moeten we samen een keer ja. opzetten. Ja. Waarom niet? Ja. ja. ja voor de zwevende kiezers proberen te vangen. Ja. De zwevende kiezers, De zwevende ja. kiezers. Ja. Heel, goed, ja. heel goed, heel goed. Heel ja. ja. Zeker. En jullie hebben ook wedstrijden. Ja, wij hebben Zwevliegwedstrijden. Ja. Ja. We hebben één keer per jaar een evenement, dat noemen we de Fun Rise Cup. Fun eh, want het is een wedstrijd, maar de, het is toch vooral fun wat we met elkaar willen hebben. Daar nodigen we uh, ongeveer 24 vliegers uit, uit uh, Nederland en België. Uh, en worden, die middag worden een aantal wedstrijdmansjes gevlogen met modelvliegtuigen. En dan moeten ze dan bepaalde behendigheden laten zien. Bijvoorbeeld een aantal loopings achter elkaar vliegen. Loopings is, uh, dat zijn inderdaad uh, koprollen. Uh, onder een limbo doorvliegen van een meter of zes hoog. Dus een touw van een meter of zes hoog. En als klapstuk uh, een Tempex paaltje met een hoogte van één meter kapot vliegen. Zo. Zonder dat je vliegtuig ook kapot gaat. Oh. En uh, daar hoort dan nog een doellanding bij... Uh, op een bepaalde afstand van een middelpunt binnen een bepaalde tijd. Daar krijg je dan punten voor... En dat levert dan uiteindelijk een winnaar op. En die krijgt een enorme grote wisselbeker die we al jaren <laughs> hebben. Maar dat is eigenlijk allemaal voor, voor de lopende voor voor Het ja. is vooral fun. De fun. Ja. Ja, ja, echt voor de fun. En wat, oh. je, wat je dan vroeg, ja. is dat voor het publiek leuk? Ja. Uh, Rob vertelt heel het wedstrijdgedeelte. Het zijn drie manches. Maar tussen die manches in hebben wij bewust gekozen om demonstratiepartijen te geven. Van een helikopter, van een hele grote drone met een, uh, een camera eronder. Uh, dubbeldekkers. Allemaal verschillende soorten vliegproducten en dan vliegen we toch een uur en een kwartier ongeveer demonstraties om dus het publiek ook bezig te houden want de oh. wedstrijd is heel leuk maar ja het is uh, leuker denk ik voor de vliegers zelf als dat vaak het voor ja. het publiek ik ben ja. wel de speaker dus ik probeer de mensen het allemaal wel uit te leggen en dat is op zaterdagmiddag te doen? elke zondag, nee dat is op zondag zondagmiddag, niet jaar, één eentje per jaar hè ja. Oh, één keer per jaar. Ja, en dat ja. kondigen we dan altijd aan in de regionale kranten, via ja. de lokale omroepen. Ook, en je uh... weet nog niet wanneer het nu is, hè? Dat is afhankelijk van het weer? Nou, of dit weet jaar het al? is het niet. Dit jaar is het en niet. En dat komt omdat wij dit jaar 25 jaar bestaan. Ja. En daarom laten we voor één keer de Funruis vallen. En in plaats daarvan uh, organiseren we eigenlijk een soort van... Ja, een soort van lustrum evenement en een soort van reunie. reunie ja. Ja. Waarin dus iedereen die ooit aan onze wedstrijd heeft meegedaan, alle leden, alle oudleden, alle vrijwilligers die ooit bij ons hebben geholpen, alle sponsors uitnodigen. Dan hebben we een middag van 12 tot 5, waarin we dus en een aantal heel spectaculaire demonstraties vliegen, waarin mensen ook zelf kunnen vliegen, de mensen, die gasten die komen. En we sluiten af met een mooie barbecue voor alle genodigden. En we hopen natuurlijk dat ook daar heel veel publiek op afkomt. We zijn ook met een enorme publiciteitscampagne bezig daarvoor. En wanneer ja. is dat? Weet je dat al? Zondag 24 september. 24 september. En als okay. het slecht weer is, wijken we uit naar zondag 1 oktober. 1 oktober. Jullie moeten wel altijd goed weer hebben. Je kunt niet met, met bewolkt of regen, dan gaat het niet. Of wel? Nou, als het regent is het niet prettig. Het mag best bewolkt zijn, het mag ook wat waaien. Maar net zoals ik vertelde, met 14 kilo kun je met meer wind vliegen als met 150 gram. Ja. Dus je maakt op dat moment wel een keuze welk vliegtuig je meeneemt. Maar tot windkracht 4, ja. 5 is er nog redelijk goed te vliegen. Maar het ideale weer is 20, 21 graden, windkracht 2. Ja, dat is perfect ja, weer en heel 2. veel tabiek. Oh. Ja. Ja. Dat is het mooiste. Nou... Zullen we we gaan nu naar uh, Randy Kranfoort. Die mogen gaat ook. We, mogen, uh, mogen, we, mogen we nog één mededeling vliegen. doen? Eén mededeling kan Eén nog best doen. Ja? ja. We Hop. hebben namelijk deze week, want de timing kon niet beter, hebben wij een open dagen. En die open dagen die zijn op dinsdagavond tot en met vrijdagavond vanaf. Volgende 8, week of van, deze week? Deze week. Deze, deze, week. deze week. Dinsdag de, tot dinsdag vrijdagavond. dinsdag tot vrijdag van 6 tot 9 avonds. 6 tot 9. En zaterdag en zondag van 10 tot 5. En daar kan iedereen komen kijken. Iedereen kan ook demonstratievluchten krijgen. We laten zien hoe we modellen bouwen. Mensen kunnen ook zelf een zender in de hand nemen... en ervaren hoe het is om te vliegen. Ze krijgen ook allemaal een heel mooi modelboekje mee... wat we hebben samengesteld als vereniging. Wat er dus ook indrukken geeft over de modelvliegsport... en alles wat erbij hoort. En dus kom kijken en word lid van onze vereniging. Goed, ik ga dat nog een keer herhalen. Dat is deze week. Vanaf morgen, dinsdag tot en met vrijdag van 6 tot 9... En zaterdag en zondag van 10 tot 5. En het is te doen. Je fietst voorbij de Nieuwkerk en je gaat naar richting Aalen. Aalse dijk. Aalse dijk. Ja. En daar uh, zie je het meteen. Ja, absoluut. Naar de linkse kant is het. linkse kant. Nou, dus Nieuwkerd. dit is uh, het laatste wat er nog in kon. En uh, jullie bedankt voor je kom. Rob Marais en Piet Gelderblom van de Electro Model Vliegclub Nieuwkerk. Bedankt voor de ontvangst. Ja, bedankt voor de gastvrijheid. En dan gaan we nu naar I Fly Away, One Day. One Day I Fly Away van Randy Crawford. One day I'll fly away, leave your love to yesterday. What more can you? Ja, en dan gaan we naar onze columnisten deze avond in de rubriek De Verandering. We zijn benieuwd wat Jules Ausems bedacht heeft. Nou, einde zakken frutters. Binnenkort gaat er iets gebeuren in ons mooie dorp. Een verandering die zijn weerga niet kent. Een beslissing van de gemeente met verstrekkende gevolgen. Er worden ons goren maar iets afgenomen. Let alle op. Wij mogen ons binnenkort geen zakken meer noemen. Wat is er aan de hand? Vraagt u zich af. Nou, lopend door Goorle valt het meteen op. Wij zijn met z'n allen graag onderweg. Naar nou, de bakker, de slager, Albert Heijn, de ethos, het kruidvat. Even snuffelen in de gezellige kledingwinkels... en een kletspraakje maken op de stoep. Maar er is één dag in de week waarop HET gebeurt... Dorpelingen lopend en meestal op de fiets... met soms twee, drie zakken bungelend aan het stuur. Je ziet moeders met wandelwagens... waar naast of op het kind zakken liggen. Bejaarden schuifelend met bepakte rollators... en vaak wanhopige automobilisten... die meestal illegaal stoppen om hun zakken te droppen. En op die ene dag in de week... zie je ook meer mensen van buitenaf... Met witte nummerborden en rode letters. U kent ze wel, onze naaste buren. Al deze mensen verzamelen op één punt. We hebben, ze hebben één ding gemeen op die ene dag in de week. Ze willen ze kwijt, die groen-rood bedrukte zakken. Die zo prettig, gratis, verkrijgbaar zijn bij Albert Heijn. Weg met die zakken. Maar toch ook gezellig even plakken. Want op de plastic hangplekken, u kent ze wel bij de containers, is er veel te beleven voor de nieuwsgierige mens. Ten eerste, de inhoud van de zak zegt wel iets over het leven van de persoon. Veel privetmaaltijdverpakkingen is wel wat lui. Slikt iemand de pil? Haha, die gaat van bil. Zeker op, die oh, zeker op dieet, met veel lege slaabakken. Oude make-up doosjes en cosmetische halfvolle crèmes zijn ook vaak te vinden. En in de zak van moeders zit vooral veel zooi. Dat weten we wel. Ten tweede heb je de worp. Mensen maken er vaak een wedstrijd van om de, zaak zo, de zak zo zwierig mogelijk in de container te gooien. Soms hoor je een applaus bij een geslaagde worp. En dan mag je nog een keer. Maar ook de belangrijke kletspaar... Praat is niet van de lucht. Hé, hey Sjaan, weet jij het al? We, we, we moeten weten. Nou, Marie, dat waar is? Waar ga ik het over? Nou, over wat jij al wist? Ah, dat minden niet. Hoe weet jij dat dan? Het is een en al gezelligheid en lieve goorlenaren. Maar daar komt een einde aan de gemeente heeft besloten dat het afgelopen moet zijn met de plastic hangplekken. We moeten niet scheiden, maar we worden gescheiden. Geen gefrut meer met leuke geelgroene zakken. We krijgen onze eigen bakken. Geen container meer op het plein, waar we mooie tijden beleefden. Maar in alle eenzaamheid scheiden bij je thuis. Geen fietstokjes met zak aan het sturen of wandelingetjes naar het plein. Geen mooie worpen en applaus? Nee, het wordt nu deponeren vanuit een luie stoel. We krijgen drie gloednieuwe plastic bakken in onze tuin of op ons kleine plaatje van 8 vierkante meter. Met een ondersteunende afvalkalender app. Een chip voor de containerbeheer. En waar moeten die chipzakken dan weer in? En wat is PMO ook alweer? Allemaal voor ons milieu en gemak. Het is over. Het is voorbij met de zakken frutter. Ballen frutters, jullie kunnen het. Succes. Nou, bravo Jules. Bravo. Zo. En uh, hier en daar zelfs nog op Rijm ook, heb ik gehoord. Ja, dat ben, was dat, ik niet dat, uh, uit. Dat verraadt <laughs> de cabaretieren die je ook bent. Hè? Ja. Nou, bedankt uh, Jules. En we gaan uh, gauw over naar uh, Ton Horn, De nieuwe ridder Oranje Nassau jij vroeg me uh, bij het buitenzetten van vuilnis van de container, uh, ja. van de container of, uh, of ik je stevig zou ondervragen. had ik op gehoopt. Ik uh. Uh, zei daarop nee en toen zei je, ach wat jammer, uh, want inderdaad, uh, jij zou daarop hopen. En uh, toen heb ik uh, naderhand bedacht, jawel, ik kan eigenlijk best wel een stevige vraag stellen. Uh, namelijk deze. Waarvoor in godsnaam heb je die onderscheiding gekregen, uh, daar ik uh, eigenlijk alleen maar... Weet dat, dat jij mij af en toe de ladder uitleent. En verder heb ik nog nooit iets goeds van jou gezien. Het komt omdat je te weinig oplet bent. Nou, ik, eh, heb het ook, uh, uh, je hoort natuurlijk van de burgemeester waar je voor gekregen hebt. En, dat, uh, uh, en ik vind het ook terecht. Dat gaat niet meer om betaalde functies. Dat gaat in mijn geval, uh, uh, ik was er zelf ook een beetje van uh, beduust. Om een hele reeks van vrijwillige bestuurlijke dingen. Uh, ik ben ontzettend onhandig. Het ja. dus enige wat ik kan is voorzitten en besturen. Och ja. Uh, dat <laughs> weet je. Ja. en uh, uh, nou ja, Daar krijg je in de loop van de tijd voor. Nee, dat wist dat ik eigenlijk niet zo. je ja, ja. Ja, ja, bent uh, veel, uh, veel bestuurlijk ja, weg, weg natuurlijk voor. Ja, nou, los van het feit dat ik een uh, aantal toezicht, uh, voorzitterschappen van toezichtraden uh, heb. Uh, Voorzitter van de raam van commissaris van de Rabobank Maar dat geldt, dat telt eigenlijk niet meer. Het gaat eigenlijk om dingen die je in de lengte da daarnaast hebt gedaan. Dus functies, bestuursfuncties in het verleden. Heb ik veel muziekwereld uh, gedaan, welzijnswerk. Ik ben lang voorzitter van Schouwburg in Tilburg geweest. Uh, voor, uh, voorzitter van 013. Nou ja, een aantal van dat soort dingen in het, uh, in het Tilburgse. Dat zijn de dingen, begrijp ik, waar. Um, want uh, ik, ik heb het enige idee wie dat leentje heeft aangevraagd voor me. Dat ja? is iemand uit die wereld. Oh ja. um, uh, dat zijn de dingen waar je uh, waar op, op grond waarvan het de koning behaagt om je. Tot ja, je, bent, je hebt het niet gekregen omdat je ook nog een tijdje wethouder financiën was in de gemeente Tilburg. Nee, behalve dat dat wel een offer was van mijn kant. Want het was helemaal, ik had het plan helemaal niet. Maar ik werd gevraagd met grote nadruk door, door mijn partij om te, of ik dat wilde doen. Dat heb ik toen gedaan. Ik ben toen nog wel nog uh, formateur van het nieuwe college. Ja, dat nog. En kon toen weer keurig terug naar mijn eigen bedrijf. Mm -hmm. Dat was voor mij wel een hele opgave. Om mijn bedrijf bijna half stil te moeten zetten in die tijd. Maar goed, dat is toch gelukt. Ja. Maar dat was Overlacht. toch ook eigenlijk niet onverdienstelijk. Om dat te doen bedoel ik. jij zegt het ben. Dus uh, blijkbaar vind je dat. Maar ja, ja. wat mij opviel. Ik heb het stukje in het Gordes Belang gelezen. En de, de gemeentennieuws. Alles wat je gedaan hebt is, is vooral in Tilburg geweest. En het lintje is uh, door onze burgemeester uitgereikt. Ja, ja. Hoe komt dat? Jij woont in Gorle. Kon Goor in al, al 22 jaar, maar ik ben inderdaad. Uh, niet alleen Tilburg, ik ben ook in, in Den Haag actief op dit moment, in Eindhoven. Dus, maar niet uh... in Goorland, ik kwam niks van Gorle tegen. Nou, ik ben voorzitter van Parnassum, Ad Parnassum. de de in gevestigd. Het koor. Het koor, ja, aha, dat stond. Maar of niet hoor. staat hier uh, niet bij. Dat staat hier niet eens bij. <laughs> ja. en maar dus dicht... dat is wel het geval. De, de plaats waar je woont. De plaats waar je woont die is, plaats de... wordt de ja. onderscheiding uitgereikt ja. door de burgemeester van ja. ja. die plaats ook. Zelfs als je het uh, ver weg in Afghanistan gedaan hebt, dan krijg je het toch keurig een. In Goorlen krijg je je leentje. Ja, ja, dat is zo de regel. Ja, ja. vandaar. Ja, ja, ja oké. Okay. En ja, we hadden het er straks met uh, Christel over uh, de vrouwen die afwezig zijn... Uh, ...voor in grote getalen bij Proactief goorle. Het viel mij op dat jij bij de stichting uh, Vrouwen Ontmoeten Vrouwen... ...dat jij daar in het bestuur zit. <tie> Ik denk van, hè? Maar nou, dat laatste is niet zo. Oké. Okay. Dat staat er volgens Staat dat er? Nee, ja. Nee, er is een, uh, in Tilburg is een... Uh, Bestuurlijke Vrouwen moeten vrouwen, vrouwen. En uh, wat die doen is vrouwen uh, eigenlijk uh, enthousiasmeren... en opleiden voor bestuursfuncties en functies in de van toezicht. En omdat dat een vak is waar ik wel nou, verstand van heb... word ik gevraagd om daar een college te geven. Dus dat doe ik. Oké. Okay. Uh, uh, ik zit niet in de daar. Volgens mij zitten er alleen maar vrouwen in, zoals het hoort. Uh. Ja, het viel mij op. Ja. Um, waar ook een aantal... Dingen waar ik nog nooit van gehoord had. De stichting Asta Nielsen. Dat is het, het, is het koor. Stichting, Dat is Alparnassum. En ja, de ja. stichting Severinus. Severinus is een uh, instelling in Veldhoven. In er uh, werken duizend mensen. Daar wonen uh, en worden mensen met een verstandelijke handicap verzorgd. Ah. Ik ben daar voorzitter van Af en Toezicht. Voorzitter van Haaf van Toezicht. En je hebt enorm veel... Uh, dat vond ik wel leuk om te zien in, in Tilburg gedaan. In die tijd woonde ik ook in Tilburg. Mm. Dus een heleboel dingen die, die hier staan. Uh, Don Quixote, dat was dan in Zittout. Ja. Pochette, het JAK heette dat toen, het ja. jongerenadviescentrum. Ja. ja, heel lang geleden allemaal. Ja. Ja. Het was allemaal uitgezocht. Ja. ja, maar het staat er wel allemaal nog uh, hierin. Politiek actief. Dat je wethouder bent geweest. Dat, uh, daar heb je het niet voor gekregen. Dat, dat staat er st zeker ook niet opgezomd. Dat is niet genoeg. Dat staat er niet bij. Nee, nee, dat is dan ook terecht. Dat, dat is, is een, een betaalde ja, functie. Ja ja, ja, ja, ja. En ben je nog actief nu in, in Goorlen bijvoorbeeld bij de PvdA? Ja. Ben, ben je in nee. Tilburg aangewezen? geweest? Ik nee, ben sowieso niet zo heel <laughs> Ik ben wel heel lang lid van de Partij van de Arbeid. Maar ik ben niet heel actief geweest. Maar uh, ik ben in dat tijd benaderd... Nadat uh, eerst een college in Tilburg was gevallen, dan nog een wethouder, opgestapt. En toen uh, speelde dat ja, rond het Atje Theater, dat kunnen jullie misschien herinneren. Ach, ja. En ik had nog wat ervaring in de theaterwereld. Dus we waren in Frankrijk, ik werd door uh, de, de, de, iemand uit de partij benaderd van ja, dit moet je nu echt gaan doen. Nou, ik heb alles gedaan om het af te houden, maar uiteindelijk nou, moet je een keer je dienstplicht doen. Ja, ja. <laughs> Je <laughs> dienstplicht, ja. Ja. ja. ja. Je zegt uh, eigenlijk wel terecht dat het uh, van, van heel lang is. Ik heb ook een blik geworpen op, op dat, dat korte bericht dat, dat je ridder geworden was. En, en dan zie ik dat, uh, dat je zo'n vijftig jaar lang je verdienstelijk hebt gemaakt. En dan zat ik eventjes terug te rekenen vanaf je vijftienjarige leeftijd wordt het ja. dus in kaart gebracht. Ja. Ik dacht, dat is een soort uh, heilig verklaring. Ja, bijna wel, Ben. Ja, bijna wel. Ja. Ja. Ja. ja, misschien een peer gedolst achterna ja. gehandeld. was hartstikke <laughs> jaloers. Ja, vijftig ja, ja. ja. ja, jaar. Ja, ja. Op je vijftiende was je al uh, een verdienstelijk iemand. Dankjewel, Ben. Uh, ja, nee, nee, van. nee, dat vraag ik daarvoor. Nou, <laughs> ik heb het altijd naast mijn studie of uh, altijd erg leuk gevonden om dingen daarnaast te doen. Ja, ja. Uh, en ik ben actief. Je weet dat ik veel energie heb. Ik moet het altijd kwijt. met veel fietsen Ja. Marathons. New York. York. New York ook nog. Ja. Ja, ja, ook okay. allemaal erbij gedaan. Altijd. niet wel. Ik heb vandaag 75 kilometer gedaan. Van vandaag 75. In die hitte. Ja. In die hitte. Ja. ja. ja. Bikkelen, hè? Daar blijf je wel fit van. Ja, ja. ja. Nou. God. Geweldig, geweldig. <coughs> nou, het zal ongetwijfeld <coughs> verdiend zijn, Tom. Ja, ik, ik neem aan dat dat goed is bent. Dus nou, weet je, even los van de opvatting over. De staatsvorm, ik denk het wel van belang is dat mensen die in masch... maatschappelijk veld actief zijn, die toch een soort smeerolie in die samenleving zijn, dat dat wel een keer gewaardeerd wordt. En uh, dat zie je ook, dan zijn mensen wel heel erg blij als ze een lintje krijgen en dan toch vaak terugkrijgen. Het zijn over het algemeen mensen die, die 50 jaar valt daar nu op, maar die toch al vaak lang verdiensten hebben op allerhande manieren. Ja. Soms heel lang in één organisatie, anders was ik heel erg gespreid over allerhande functies. Ja. Um, het is toch mooi, vind ik. Dat mensen dan toch op zo'n moment nog even... Uh, was aan, je gehoord? Aandacht, heb je een traantje moeten wegpikken? Ik heb geen traantje moeten wegpinken. Nee, Ik, nee, ik, nee. ik uh, was ook niet helemaal verrast, want... Mijn vrouw had geregeld dat op de dag voordat ik uh, een lintje kreeg, dat er een tent achter het een huis stond. Achter het huis. Ja, dat is toch, nou ja, niet... dan uh, is het verrassingselement uh, nee. een nee. beetje weg aan het hebben. Ja. Ja. Met een dagje, dus hey, hé, hey. hey. zij krijgt de lintje of ik. Maar... <laughs> oh ja, zij of ik. <laughs> nee, inderdaad. Je zegt van: mensen vinden het toch leuk, maar vond je het ook echt leuk? Zeggen ja, van, het leuk, ja. echt, uh, ja, het, leuk, het wordt gewaardeerd. Ja, nou, het is natuurlijk ook een manier om terug te kijken. Die vijftig jaar is natuurlijk wel heel erg lang. Ik ben 65, dus dat ik ben al op mijn 15e, en is dat donkere slot. Ik ben begonnen in een soort adviesraad Tilburg gaan studeren, heel snel bij Pachet actief geworden. Toen werd ik snel voorzitter toen ik 23 was. Ja, dat, uh, ik kan niks anders. Dus gebeurt niks anders. me altijd. Je kunt het niet laten. Ja, ja, dat, nee. Je moet het wel. Ja, doen. Yeah. ja, nou prachtig. Uh, eens kijken We gaan bij, nog een rondje doen. Hè? We gaan nog een rondje doen, wat was er in het nieuws? Hè? Yeah, daar hebben we nog even op? tijd voor. Wat, wat vind je op in het nieuws? Uh, uh, beginnen we maar meteen bij, bij Ton dan, dan kun jij nog even doorgaan. Wat was er in het nieuws waarvan je zegt, hé, hey, daar wil ik toch eventjes uh, ook uh, melding van maken? Nou, wat, wat ik wel opvallend vond vanochtend in de krant was, uh, even los van het feit dat ik gisteren Buiten we gespannen naar de tv op zitten kijken naar de wielrennen. Maar uh, die parkeergarage en eind over oh, een heel bizar ja, verhaal. Ja. En op het wereldtoneel. Uh, ik, ik heb de Amerikaanse politiek nog nooit zo intensief vervolgd als op dit moment. Ja. Dus ik vind het ongelooflijk dat, ja. uh, dat uh, zo'n uh, zo zo klassieke democratie. Uh, dat daar op dit moment zo'n verwijdering eigenlijk van alle democratische waarden aan ja. is waar je ook bijna niet tegen kunt verzetten. En dan zie je dat correctiemechanisme in zo'n systeem toch eigenlijk maar heel beperkt. Je kunt wel heel lang met die doorgaan. Ja. Het lijkt wel een beetje te werken, maar, maar hoe lang dat werkt, dat moeten we dan nog maar afwachten. Ja, nou ja, het is toch al, er zijn toch wel heel veel dingen gebeurd die eigenlijk ja. e elk voor zich niet kunnen. Maar, nee. En de optest helemaal niet. Ja. Ja. Jules? Nou, ik heb me daar niet op voorbereid. Oh, heb jij je daar niet op voorbereid? Nee. nee? Oh, dan kom ik aan de beurt. Oh. Eens even kijken. Toon van Rijswijk. Uh, dat is uh, een man die vooral in Tilburg bekend is. Hij is 80 jaar lid geweest van uh, Tilburg Trappers, de, de ijshockeyclub. Uh, Onvoorstelbaar, die is op 94-jarige leeftijd uh, overleden. 80 jaar lid. 80 jaar lid, Kijk. dat zei ik. 80, <lacht> nee, nou ja. 80 jaar lid. 80 ah. jaar lid. Hij ja. is uh, 94 jaar geworden. Ik, uh, ik vertel dit omdat in 1995 sloot het zwembad Frieselaan. En toen kwam er een groep van de zwemmers naar Golen. In het Goorlense zwembad zwemmen. Toontje was daarbij. Het was een kleine man. Die werd dus gemeenzaam Toontje genoemd. En uh, gaande werd die groep kleiner. En hij was toch wel de laatste der Mohicanen. Hij heeft 21 jaar lang gezwommen. Ik weet dat omdat ik ook al die jaren met hem meezwom. Uh, en veel met hem uh, gebabbeld heb. En... en uh, ja, dat was dus uh, een man die uh, ook uh, zeer sportief was. Hij schaatste en hij zwom en hij fietste en hij wandelde. En uh, zo is hij uh, 94 jaar geworden. Afgelopen vrijdag was zijn uitvaart in de Petrus en Paulus. Dus een man die ook uh, zich veel heeft uh, laten zien op het Goorlische zwembad. Toon van Rijswijk. Dat was mijn nieuwtje. Dimf? Mijn nieuwtje is... Uh, ik kom uit uh, Bredaam. Ik ben uh, hm. NAC-supporter oh. en NAC yes. is gepromoveerd. <laughs> dus dat vind ik geweldig. Maar het is ook leuk voor de Goorlenaar, hè? Waarom? Want NAC is wel de, de aartsvijand van, Willem, van Willem, II. Willem II. Dus ze mogen nu weer tegen NAC spelen. Gelukkig hebben we de vijand de weer de terug, je? Jullie <laughs> hebben de vijand weer terug. Jullie, oh, jullie, jullie. <laughs> nou, er zijn best veel Goorlenaar die uh, supporter zijn van Willem II. Ja, ja, ja, ja zeker, veel. zeker, zeker, ja. ja. Dus uh, we kunnen ons weer verheugen. En wij horen op, uh, het weer regelmatig de... bij een thuiswedstrijd. Ja. Dan, dan ja, uh, kunnen, kunnen wij dat uh, allemaal volgen, hè? Hoe, ja. dat, uh, hoe dat kunnen gaat. Dan ook aan de het gejuich dan de ja, ja, ja. Het ja, ja, wel, dat horen we. Ja. Kun jij het niet horen? Ja. Ja, ook wel. Maar ik ja, ben wie, wie. Uh. Jullie ook? Wij kunnen het ook, ja, als de wind een beetje gunstig ja. Ja, ja. staat. En als het echt onverwacht is, het doelpunt, en dan... dan dan hoor je daar meteen een hoop lawaai. Ja. Ja. Dus uh, mag binnenkort tegen NAC spelen. Goed. Uh, dan hebben we onze nieuwtjes, uh, geloof ik, uh, behandeld. De mijne wel. De mijne, allemaal ja, behandeld. God, ging. Ja, heb goed. jij nog iets verzonnen, Jul? Nee, nou in die korte tijd. Stefan, <laughs> hebben we nog tijd voor een klein? Want er was een tweede muziekje. Was er ja. was een tweede muziekje. Oh, heb jij dat? Vijf, nee, hoefde dat niet? Ja, ja. Nee. Ja? Ja, ja. Maar dan bedank ik eerst mijn gasten en dan gaan we er met, met een muziekje uit. Nou, tonoren, Ridder, Hoya bedankt voor je komst. Was dit je eerste optreden hier in onze studio? Nee, ik heb zelfs nog ooit aan een boekje meegewerkt. Dat in, uh, over lokale omroepen realiseerde ik me. Dat is ergens in de. Uh, eind 70 jaar geschreven. Dat heb ik nog wel. En wordt, uh, daar heb ik een aantal lokale omroepen bezocht in deel. Het Herkenbos onder andere en Zaltbommel. Ja. Ik heb ook een stukje over uh, de log geschreven. En ik. Uh, ja. Ja, ze kenden de log wel. dan je nog aan het brandweer gezegd, kan dat? Oh ja, ja. Dat, dat, Long dat time ago. Is... Ja, de wieken. De ja, wieken. Oh, ja. uit die tijd. Dus, uh... Maar hier in deze studio was je nog nooit geweest. Ik, ben die, weer... Ik heb hier wel eens een keer een column ja. voor ook, Over die vervelende paadjes die de gemeente overal zet. Oh ja. <laughs> ja. Nou. nou, schrijf uh, nog eens een keer een column. Uh, Jules Ausems, bedankt voor je, voor je mooie column. Bedankt. En uh, de andere gasten die zijn vertrokken, die hebben we al bedankt. Dat was Roop-Marie en Piet Gelderblom. En Christel van Neerven, het nieuwe raadslid. Dit was Goldse Kringen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.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 Er nog zoveel lieve dingen zijn. Als een blonde blonde blonetje. Een blonetje dat danst in de wind, aan een draadje naar de zon. En gaat ze lekker dikker, een blonde een blonetje. Een ballonetje dat danst in de wind, aan een draadje naar de zon, en gaat ze lekker dikker rooien, lekker dikke mooie, blam blom.